Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een verkeersongeluk in IJsselstein zijn twee doden gevallen. Een auto botste daar op een taxibusje. Volgens de politie zaten twee mannen in de auto die waarschijnlijk op de verkeerde weghelft kwam. De bestuurder van de taxibus raakte niet gewond. Het worden de komende dagen extreem hete temperaturen in Zuidoost-Europa en Turkije. In Griekenland, de Balkan en Turkije kan het 40 tot 45 graden worden. De hitte zorgt nu al voor grote bosbranden, bijvoorbeeld aan de Turkse kust. Correspondent Mitra Nazar is in Marmaris. Er ontstaan nog steeds nieuwe brandhaarden. En die zijn ontzettend moeilijk onder controle te houden. De meeste toeristen zijn hier inmiddels weg. Er zijn nog steeds wel een aantal mensen die het wel lijken te vertrouwen. Maar ik zou hier toch... Niet uh, overnachten vanavond. Uh, de situatie rondom Marmarus in, in ieder geval is nog zeker niet onder controle. De ergste hitte duurt waarschijnlijk nog tot woensdag. Pas daarna zakt de temperatuur onder de 40 graden. Honden gedragstherapeuten maken overuren. Sinds mensen weer meer naar hun werk gaan, moeten ze hun trouwe viervoeter vaker alleen thuis laten. Sommige honden krijgen last van verlatingsangst en blaffen de hele buurt bij elkaar. Deze therapeut in Drenthe heeft wel een tip voor baasjes. Als je boodschapjes gaat doen, uh, maak er gewoon wel een ritueel van... van eh, ik, uh, ...ik ben even weg en je gaat naar buiten en je komt even later weer terug binnen. Hoi, ik ben er weer. En geen issue van maken. Geen, ah, ik ben er weer. Nee, gewoon zeggen, hoi, ik ben er weer. En wat verder kan helpen, laat je hond achter op zijn vertrouwde plekje. Dus bijvoorbeeld in de woonkamer en niet ergens in een bijkeuken. Het weer nog meer buien vannacht, ook met windstoten, vooral aan de kust. Morgen eerst nat, maar later op de dag wordt het droger met meer zon en rond de 19 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Weet nu het weekend in. Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Hey doctor, I'm here today because I'm having a problem. Radio. Radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zie je ver? 24 uur per dag, hete zomer. Zandvoort en Zomeris. Zomeris.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 Sus ojitos me. miran a mí ik ben verliefd op je? Ik ben zo verliefd op je. Ik ben zo verliefd mis je. Ik ben zo verliefd op je. Ik ben zo verliefd op je. poquito poquito, poquito.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 Me gusta tomar cuando sale el que no daría yo por tocar tu pie que no haría por ser tu rociado hasta la mañana tanto tu mama mama mama te juro que yo prendo fácil si es por ti no puedo decir... Maakt ze naambaar, want de zon schijnt. Het station met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits Yeah, Spider-Man and freezing full effect uh -huh. You ready, Ron? I'm ready Do what you do. I'm ready Slick, are you? Oh yeah Girl I must turn you If I were you, I'd take for Before I step to meet my girl You know, cause in some motion, Your age is the best thing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 your slick, slick blow. It's No, no, no, no, no. Waiting flawless Waiting flawless. No and it's no 9 is zon, Zandvoort en zomerzomerhit.